van Fien Vermeulen. Goedemiddag, Schiphol ligt plat. Tot zeker 1 uur vanmiddag vertrekt en landt er bijna geen enkel vliegtuig. Het komt allemaal door de sneeuw. Het zorgt nog altijd voor grote problemen. Niet alleen in de lucht, maar ook op het spoor en op de weg. Vooral in het westen is het raak. En dus zegt Rijkswaterstaat, ga in de Randstad niet de weg op. komt ook nog eens bij dat we verwachten dat ook tijdens de avondspits... veel drukte op de weg zal zijn. Het verkeer wat vanochtend de weg op is gegaan... en nu nog steeds vaststaat, moet straks ook weer huiswaarts. En het advies is dus ook... Vooral in de weggebruikers om op tijd te vertrekken. Voor de spits of juist erna. Dat was te horen bij de NOS. In een groot deel van het land geldt code Oranje en dat komt door de sneeuw. In Rotterdam doet de politie onderzoek. In een huis in het centrum is vannacht namelijk een man neergestoken. Met spoed is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die er ook was, is opgepakt. Wat er precies is gebeurd, dat moet nog worden uitgezocht. De president van Colombia, dat is Gustavo Petro... die zegt dat hij niks te maken heeft met cocaïnehandel. De Amerikaanse president Donald Trump... die zegt dat Petro cocaïnefabrieken heeft. Maar het is onzin, dat zegt Petro in een lang bericht op X... want hij doet juist heel veel om drugshandel aan te pakken. Amerika die dreigt met een militaire operatie in Colombia. Het ligt naast Venezuela... waar afgelopen weekend president Maduro door de VS werd opgepakt. Ook dat ging onder andere om drugs. En de twee winnaars van de oudejaarstrekking van de staatsloterij kregen hun lot allebei als cadeau... De mensen uit Nuenen en Amstelveen hadden beide een half lot... en verdelen daarmee de hoofdprijs van 30 miljoen euro. Dit jaar werden er bijna 8 miljoen oudejaarsloten verkocht. En dat is een record. Het weerde van Weerplaza. Winterse buien met hagel en sneeuw. De temperatuur stijgt naar 0 tot 4 graden. En ook morgen weer een winterse dag. Sneeuw! Veel sneeuw inderdaad. Daardoor ook drukte op de weg. Files van een half uur of langer op de A2 de Bosmaarse... tussen Everdingen en Oude Rijn. Daar is de verbindingsweg afgesloten. komt de opruimwerkzaamheden 36% minuten is je vertraging. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda, 39 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen de Lekbrug en Lunette, daar 36 minuten. Dan is de A32 nog afgesloten richting Leeuwarden. Um, doorsneeuw dus, omleiding Te hoogte van knooppunt Heerenveen. Wil je richting Leeuwarden, volg je bij de Drachten. Nu via de A7 en de N31. Controles, die zijn niet gezien. Pas van Inwegen. 3, 2, Lunchtime. zien heb appje van Daniel Timmer. Die stuurt de eerste dag na mijn kerstvakanties toch pittiger dan ik dacht. Verder ook een hoop mensen in de file lees ik. Ik heb wat extra energie. De lunchmix van Menno met Gigi D'Agostino zometeen. En eerst Pitbull. This is Give Me Everything. Me not working hard. Yeah right picture that with a Kodak. Or better yet go to Times Square. Take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want you to know that. And tonight let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. To you, endless. It's insane the way the name's growing. Money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lowen. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, excuse me. mix, even heerlijk wakker worden. Ja, alright, stop lunchtime met uh, Gigi D'Agostino. Ook Go uh, and Heaven en Pitbull hoorde je nog met Give Me Everything. Zo meteen spelen we weekend het weekend. Ik heb weer drie nieuwsberichten van afgelopen week. En jou de vraag: welk bericht klopt er? You sound better with you. you sounds better with you. En ineens moest ik blijven staan.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 Suzanne en Freek, hoor die bij. Kim, is het uh, kwart over twaalf? Ja, ik volg je net uh, jouw weekendwoord. Uh, Amber Vuist die stuurt verhuizen. Ik zie uh, hoofdpijn binnenkomen. Heel veel sneeuw komt er natuurlijk voorbij. Goed, weekendwoord en vergeten. Project One, dat is een uh, hartstelfeestje volgens mij. Offline stuurt uh, Mike um, Lego, zie ik binnenkomen. Ja, en jouw weekendwoord, Marion, dat is? Uh, mijn weekendwoord is uh, hooghedenmiddag middag van de carnaval. Je hebt al gecarnavald. Ja, zeker ik Heb het gecarnavald. Het is pas 5 januari, hè? Waarom dan? Wat zeg je? Ik zeg het is pas 5 januari, toch? Nu waarom heb je al gecarnavald? Ja, dan? Ik ja dat klopt we hebben hoorgeer uh, bij ons in de dorp geesten in het centrum en uh, hebben we hebben wel het aanvang. Voordat het carnaval begint hebben we altijd de middag en dan vieren we wel het carnaval van tevoren dus het begint aankomen zaterdag bij ons mooi is dat er zijn allerlei excuses om gewoon al eerder te carnavallen zo is er allemaal, ook de Prinsonthulling, weet je wel dat is ook gewoon eigenlijk gewoon een excuus om ook gewoon weer bier te gaan drinken hè? ja zeker en, ja dat is, in, dat is altijd in, in, uh, in november al ja nou, dat dus was een mooi feestje dan ja, dat is super, dat had ik gezellig. Nou, mooi. Week, week, week, week. Weekend, het weekend. Oh, weekend, het weekend. Ja, Marion, dus ik dacht, we gaan met jouw weekend het weekend spelen. Ik heb uh, ja. drie nieuwsberichten van afgelopen weekend. Eén bericht klopt er, en van twee heb ik de waarheid gedraaid. Aan jou de vraag, welke ja. klopt er? Goed. Welke dat klopt? Ja, dat ga ik je nu ja. voorleggen, hè. Ja. Ja, kom maar op. Bericht 1. Een bijzonder kampioenschap afgelopen zaterdag in Utrecht. Daar werd namelijk het NK karaoke zingen gehouden. Van kundige jury die ging daar op zoek naar de beste karaoke van Nederland. Bericht 2. Het was een succesvol weekend voor onze eigen Guillaume van Veen. Hij won namelijk het WK Darts. In de finale nam hij het op tegen de Engelse Luc Littler. Het was nog heel even spannend, maar uiteindelijk won hij met 7-5. En bericht 3. In Etelur hebben ze dit weekend de wereldrecordpoging... grootste sneeuwpop bouwen gedaan. Met de hoogwerkers hebben ze een sneeuwpop gebouwd van 36 meter hoog. Uiteindelijk bleek hij net 2 meter te laag voor een record. Dus het ging allemaal niet door. Wat denk je, welk bericht klopt hier? Uh, nou, het is sowieso niet bericht 2, uh, want uh, Luke Ledley heeft namelijk helaas de finale gewonnen. Dat weet ik niet. Nou, dat had ik niet gehoopt, maar helaas. Okay. Dus, en bericht 2 was over die sneeuwpop of 3. Ja. Uh, maar ik ga ervoor dat, voor bericht 1 ga ik voor, denk dat die waar is. Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, ja, ja. Het NK-karaoke werd inderdaad gehouden in Utrecht. Werd okay. uh, allemaal gepresenteerd door uh, Wilfred Gené. Die kan het ook anders doen. En uiteindelijk was uh, Bram van de Ven was de grote winnaar. Dus die kan het uh, beste karaoke zingen. oké. Okay. En je zei het zelf nou, al. Uh, Luke Litter inderdaad, won het WK darts. En bericht 3 was uh, niet waar. Enkele uh, recordpoging sneeuwpop bouwen. Het ging om een uh, andere recordpoging, namelijk langs de schaatspolonaise. Maar die, uh, ja, of ze die ook gehaald hebben, dat wordt niet verteld. Dus dat uh, ja, zal niet het geval zijn, misschien. Uh, oké, okay, nou, fijn. Goed gedaan. We gaan het chemische uh, prijsbakket die kant op sturen en de Alright Stop Coffee Time Cup. Nou, heel mooi, dankjewel. Super. Mooie maandag nog, nee, nee, Marion. Yes, dankjewel. Doodoe. In nu. When the days are cold and the cards are all fold. in the saints we see are made of gold. When you dream. Call us the last of all when the lights fade out. All the sinners crawl, so they dug your grave. And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 Thomas Gray, Frans-Canadese DJ. Hij zorgt ervoor dat de dance sound van 10 jaar geleden weer helemaal terug is. Zijn track Rumors hoor je extra vaak deze week. The Q Music alarm Alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Q, Q Music. Zo, heb je al zin in het weekend? een goede tracken. Je de alarmschijf van deze week, Thomas Gray. Rumors hoor je extra vaak op Q. Zometeen de meest succesvolle Nederlandstalige hit ooit uit de top 40. Maan en Godband, ze komen eraan, stiekem.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 bij RTL 4. Ook dit jaar heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Speel vandaag nog mee op staatsloterij.nl Speel bewust 18+. Plus. Goedemiddag, hier mis ik weer van weer plaatsen te trekken winterse buien over. Daardoor nog steeds code oranje in een groot deel van het land. Straks dan komt de zon wat vaak tevoorschijn. Het is max 4 graden. Daardoor nog steeds files gemeld. Je krijgt er van 40 minuten of langer op de A16 in Rotterdam-Breda... tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug 45 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en de Houtensebrug... is een ongeluk gebeurd, kom je in 6 kilometer 42 minuten. Dan is er ook nog een melding voor de A32 Heerenveen-Leeuwarden. Ter hoogte van Heerenveen is de weg daar afgesloten vanwege sneeuw. Omleiding ingesteld, wil je richting Leeuwarden... volg je drachten via de A7 en de N31... Van die wegen. met Topic en body zometeen, en dit is Maan met Goldband Ik wil het zo graag, maar ik. Vertraagd is. Ja, ik had nieuwe schoenen besteld, maar dat wordt nog heel even wachten. Het is altijd irritant, hè? Dan zit je er zo naar uit te kijken. Grote kans, natuurlijk, dat het allemaal vertraagd is door het winterse weer, uiteraard. Zometeen, ja, de meest betrouwbare postservice van Nederland: sneeuw of uh, geen sneeuw. zijn uh, de brievenbus nog heel erg van het ontdooien, zoals je hoort. Maar hij komt eraan, jouw bericht is welkom in de Barnevelds Brievenbus. Zet je berichten vast klaar in de queue zodat je zo so, tijdens het lied van de brievenbus meteen kunt versturen. Ook Mel Smith komt eraan. Stay if you wanna dance. Na, fierce for fierce. And everybody wants to rule the world. from waiting. Kijk je like music and stay. If you want a dance, Wim van Helden, goedemiddag. Goedemiddag Bassie. Ben je er klaar voor? Tuurlijk gaan we. 3, 2, 1. Men op barreveld, brief Men op wel even shout-out doen naar al deze helden, de sneeuwschuivers. Groetjes uit de Enschede, zegt Emmalieke. Ik zit in een geparkeerde auto met een slapend jongetje op de achterbank. Gelukkig is daar Q-Music, zegt Melissa. En hopen dat je straks nog wegkomt. Lekker aan het werk als vastgoedfotograaf. In het witte kuik, zegt Ramona Stressen. Iedereen op de strooiwagen. Jullie zijn toppers, ook Rob Wieldraaier. Vind ik mooi, hè? Als je Rob Wieldraaier heet en je zit op de strooiwagen. Aan het overleven in de file met Sam de Hond, Esmee en mama Mama, zegt Femke Hommes. Wat een mooi weertje om binnen te blijven, zegt Marina. Papa, heb je deze keer wel de radio aan? Vraagt mama en Tessa vraagt dat. Lieve Ricardo, doe je voorzichtig op de weg. Ik hou heel veel van jou, liefst van Janna. Dagje hondjes knippen met een mooi uitzicht, zegt Margriet van Veld. Leon en ik zijn samen thuis en genieten van het witte uitzicht. Vier hoog kijkend over het Gooimeer. Groetjes uit Almere. Lieve Melissa, superveel succes met je sollicitatie-moppie. Laat ze maar zien wat ze missen in het huidige personeelsbestand, zegt Alison Jansen. Mega dankbaar voor alle mensen die helpen om de camping sneeuwvrij te krijgen... zodat wij veilig kunnen lopen op het pad, zegt Moira van der Meer. Groetjes aan al mijn meddler-collega's. Rij voorzichtig, zegt Nicole Hagen... En ik heb nog een uh, mop van Tim. Oh, de, ook de mop heeft 2026 gewoon ja, gehaald? Ja, we ja, gaan ja. gewoon door? Gaan okay. door. Klaar voor? Komt-ie. Welk weer kan een weerman niet voorspellen? Welk weer kan een weerman niet voorspellen? Ja. Ik heb het vermoeden dat hij flauw is. Kom maar door. Ja. Een brandweer. Ja hoor, een <lacht> Nou, de toon is gezet voor uh, 2026. Wordt een topjaar. Ik merk het aan alles. <lacht>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 Beetje zegt een van de DJs er toch. Druk dan op de knop in de Q-app en win 500 euro. Yee! Het verboden woord vanaf volgende week alleen bij Q Music. Hey ondernemer, heb jij van de belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je. Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren.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 Je rijdt de veelzijdige Suzuki e-Vitara al vanaf 31.995 euro. Vanaf 16 januari bij jouw Suzuki dealer.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 Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl Nu Winter Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Tempo. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. NRV